Uur. Dit is Martijn van Week met het NOS Journaal. Het PVV-Kamerlid Graus stapt met onmiddellijke ingang uit de commissie De Wit. Dat is de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de overheidsmaatregelen tijdens de kredietcrisis. Hij vindt dat hij te weinig gelegenheid krijgt om vragen te stellen over de bonuscultuur. Ik betreur het ten zeerste dat ik na jaren werkzaamheden voor de parlementaire onderzoekscommissie en nu de enquêtecommissie dit besluit moeten nemen, zegt Graus. Hij zegt verder dat hij niet kan meewerken aan wat hij noemt een slap verhaal. Het Internationale Energie Atoomagentschap heeft aanwijzing dat Iran werkt aan een atoombom. De organisatie heeft een rapport opgesteld waarin staat dat Iran computermodellen heeft getest die alleen maar voor zo'n bom kunnen worden gebruikt. Het vn-agentschap schrijft dat het, grote over, dat het grote zorgen heeft over mogelijke militaire toepassingen van het kernprogramma. Het Westen waarschuwt al langer dat Iran mogelijk werkt aan een atoombom. Iran zelf zegt dat het programma bedoeld is om energie op te wekken. De Israëlische president Peres speelde zaterdag openlijk op een militaire aanval op Iran. Hij zei dat de internationale gemeenschap dichter bij een militaire... ...dan bij een diplomatieke oplossing is voor het kernprogramma. De Nederlandse politie moet weer op zoek naar een nieuw dienstwapen. Het beoogde nieuwe pistool, de Sik-Sauer, is niet veilig... ...schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. De Sig sauer moest de opvolger worden van het huidige dienstpistool, de Walter P5... De aanbesteding liep veel vertraging op. Concurrerende wapenfabrikanten zeiden dat de aanbesteding niet volgens de regels was verlopen. Maar het onderzoek bleek daar niets van. De politiebonden ACP en NPB vinden dat opstelten nu snel zoek moet naar een nieuw politiewapen. Het weer, steeds meer opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. Morgen eerst bewolkt, maar later meer zon en dan wordt het een graad of 13. Dit was het. Alleen weet je het niet. Nee, wat ben ik nou mee bezig? Geloof uh, is gebaseerd de wandeling. Maar het ligt ook al aan hoe zo'n kind binnenkomt. mag geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornus uh, is gewoon hevig en heftig geweest. Uh, over allerlei pastorale thema's. Voor een alk-probleem en een probleem Ik heb uh, heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. In kind heeft wat meer uh, duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg kan drukken. Eerst keer een XC-pilletje. Dit is de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag praat ik met het echtpaar. Geertje en, Geertje en Sam Ramsoebach. Geertje en Sam, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Dank uh, jullie werken nu allebei bij De Hoop, maar jullie hebben elkaar heel ergens anders uh, ontmoet. Waar, waar was dat? Uh, dat was bij Mercy Chips, ja. op het kantoor. Oké. Okay. Uh, eigenlijk uh, al eerder, hè, toen werkte ik nog uh, bij uh, Mercy Chips aan boord, en mm -hmm. uh, Sam werkte op het kantoor. En toen ging ik helpen om de toekomst van het schip voor te bereiden. En toen kwam ik in Nederland werd een soort van uitgeleend aan het kantoor. En ja. Daar liep deze meneer rond. Oké. Okay. En zo is het gekomen. En zo is het gekomen. Is het gekomen. Oh, heb je lang ja. bij uh, Musy Ships uh, echt aan boord gewerkt, Giertje? Uh, ja, vier jaar. Uh, niet, niet heel lang, maar uh, wel wat langer dan uh, drie maanden, zeg maar. Ja, en waar ben je allemaal geweest? Uh, ja, vooral West-Afrika, Zuid-Afrika ook. maar Ghana, Togo, uh, Gambia. Mm -hmm. uh, ja, Sierra Leone vond ik wel een van de mooiste landen. Ja. ja. En wat deden jullie allemaal? Ja, Muschips is een ontwikkelingsorganisatie en we doen uh, gratis operaties. Ik zeg nog steeds, we doen, want ik ben al maar heel kort geleden vertrokken. Ja. Maar uh, ja, Meurships doet dat dus nog steeds. is op dit moment ook in Sierra Leone. Uh -huh. En dan uh, operaties aan hazen, lippen, ogen, tumoren, uh, allerlei uh, dingen, brandwonden. Ja. Het ja. is heel praktisch werk ja, ja En jullie proberen ook het evangelie te brengen? Ja, het is eigenlijk heel vergelijkbaar met de hoop Gewoon uh, hand in hand met de evangelie Maar wel vrijblijvend dat mensen het nooit opgedrongen krijgen nee. Dus mensen kunnen altijd zelf kiezen hoe ze geholpen willen worden En altijd niet... meer informatie krijgen Het is niet zo dat je, als je geopereerd wil worden, dat je... Eerst even tot geloof komen, nee Nee, zo werkt nee, het juist niet, niet. Nee. nee, juist niet okay. Nee, dat is ook, daar zijn we ook heel voorzichtig altijd in geweest mm -hmm. En dat weet ik dat ze dat nu ook nog zijn Gewoon aan boord, heel voorzichtig... Uh, ja, mensen eerst uh, vragen naar hun medische geschiedenis en hun nood. Ja. En dan pas vertellen over de evangelie uh, ja. als, dat, als ze eenmaal aan boord komen, zeg maar. Dat is heel gebalanceerd. Ja. En Sam, wat, wat deed jij precies voor Mercy Ships? Um, wat ik daar deed? Um, ik heb daar uiteindelijk twee jaar gewerkt. Als ja. uh, fulltime vrijwilliger ook. Uh -huh. En ik kwam uit de ICT. Uh, de, ja, ICT had eigenlijk een, uh, een dip, zeg maar. Ja. En uh, we zaten eigenlijk uh, een beetje op de bank. En ik was op zoek van, nou ja, goed... Uh, hoe kan ik uh, de tijd die ik dan heb uh, wat nuttig besteden, zeg maar. Mm -hmm. En uh, ja, dankzij Google kwam ik terecht bij Mercerships. Uh, uh, gesprekje aangevraagd met uh, die directeur en uh, van gedachten gewisseld. ja uh, Er was uh, behoefte aan uh, ICT-ondersteuning ja. en uh, uiteindelijk heb ik dat, uh, ja, twee, lang, jaar dat twee jaar gedaan. Ja. En wat was je motivatie om juist voor Mercy Chips dan te kiezen? Um, ten eerste, om heel eerlijk te zijn, het kon niet te ver. Want ja, ik zat, zoals ik zei, in de deta detachering. Mm -hmm. En um, ja, de detachering is zo van, nou ja, je, op, op, op, je wordt opgeroepen om hier een klus te doen, daar een klus. Dus je moet eigenlijk wel beschikbaar zijn. Ja. Dus um, ja, de tijd dan, als je er niet bent, ja, dan hè, heb ik dus... Uh, Minder uh, ruimte om, om uh, ja, ver weg te gaan zoeken. Ja. En Rotterdam was eigenlijk uh, ja, bijna om de hoek. Dus uh, dat ging wel uh, vrij makkelijk. Ja. En was ja. er ook een reden van, had je geloof waarom je juist voor een christelijke organisatie koos? Um, ja, sowieso. Dat, uh, dat vond ik wel prettig. Uh, dat, dat er eigenlijk ook bij was. Mm -hmm. um, ja, ik zat me ook een beetje te oriënteren richting 3M. Uh, maar zoals ik zei, ja, dat is dan uh, te ver weg vanuit uh, Rotterdam waar we wouden. En 3M wonen. dat is? Uh, 3M, ja, dat zit echt in uh, multimedia. Uh, zit in Apeldoorn, geloof ik. Uh, More ook message een, uh, in media of something. Ja, zoiets. Dat ja. is ook een uh, christelijke organisatie. En uh, ja, techniek, daar heb ik gewoon uh, affiniteit mee. Maar ja. dat was gewoon te ver. En zeker in combinatie met uh, mijn werk. Ja. Dus ja, vandaar uh, mercy ships, ja. christelijk en uh, lekker dichtbij. Weet je, wat was jouw reden om voor voor chips te kiezen? Ja, ik was al heel jong. Ik wou altijd al uh, zeg maar vanaf mijn twaalfde al iets met zending doen. Dat is echt en, heel jong om uh, dat ja, echt, ik denk dat ik er gewoon mee geboren ben, zeg maar. Maar dat is in ieder geval het vroegste dat mij herinnert. Dat ik okay. altijd al bezig was voor goede doelen, geld in te zamelen en een blaadje maken en dat weer verkopen en dan weer geld inzamelen. Ja. Kindjes adopteren. Dus altijd wel gedacht van, nou, ik wil een keer gaan kijken daar, of iets doen. Uh -huh. En toen ging ik studeren, maatschappelijk werk. En, uh, maar toen, heb ik daar, uh, ja, toen durfde ik eigenlijk nog niet. Toen was ik 18 en uh, was ik eigenlijk nog uh, heel erg bevriend met mensen en ja, gewoon nog echt vast, honkvast. Ja. Het durfde niet om echt die stap te maken. Nee, en toen, uh, toen na mijn studie dacht ik... ja, nu moet ik het gewoon doen. En uh, toen had ik ook mensen ontmoet die op het schip hadden gewerkt. En ook gehoord dat je ook korte tijden... Want ik dacht dat, dat je gelijk een jaar weg moest. Dan nou, dat vond ik veel te lang. Uh -huh. Ja, uiteindelijk ben ik vier jaar weg geweest. Ja. Maar goed, dat is dan wel grappig. Want ik dat... zat gewoon heel erg vast nog. Ja, dan kon je je toen niet voorstellen dat nee. je zo lang weg zou gaan. Nee, dat je dan ook al je vrienden en je familie... En, uh, nou ja, ik woonde in Sneek. Ik kom uit Friesland. En ik was gewoon daar geboren, getogen en altijd gebleven. Uh -huh. dus, uh, en dan ja. al opeens naar Afrika. Ja, en uh, toen ben ik naar Zuid-Afrika gevlogen. En uh, daar kon ik uh, drie maanden aan boord maximaal zonder uh, discipleschap trainingschool mm -hmm. En uh, dat heb ik toen ook maar gedaan. Ja, ik was ook een echte krent, zeg maar. Je kon voor diezelfde ticket kon je ook maximaal drie, jaar, uh, drie maanden bedoel ik. Yeah. Dus voor dezelfde kosten, toen dacht ik, nou laat ik dat dan ook gelijk maar uithalen. En hoe is dat dan? Als je opeens uh, je bent opgegroeid in sneek en dan sta je opeens uh, in Zuid-Afrika uh, nou in een hele andere cultuur... Ja, ik, ben heel erg, ik zie het allemaal wel op afkomen. Dus dat was, maar ik vond het wel heel spannend. Maar ik vond het ook vooral heel erg leuk. En het was gewoon uh, ja, echt uh, een hele leuke ervaring. Ja. Dus, uh, ja, alles was interessant, nieuw, nieuwe culturen, nieuwe mensen, allerlei nationaliteiten. Dus ja. Uh, ja, echt leuk. En waarom heb je toen de keuze gemaakt om langer te blijven? Ja, ik was eigenlijk... Uh, ja, in het kader van de hoop niet echt heel erg een goed woordkeus, maar echt verslaafd geraakt aan het werk. Ik vond het gewoon geweldig. Ja. En uh, het was gewoon een hele heerlijke sfeer en uh, in een christelijke omgeving te werken. Niet dat ik dat alleen maar kon, want ik hield ook van mijn, uh, op mijn school en daar, daar vond ik het ook heerlijk. Maar gewoon dat sociale en, en kunnen helpen. Hè? Mm -hmm. dus, uh... Ja, gewoon prachtig. En waar ben je dan? Uh, je bent bij Muschips gebleven, maar uh, je had een ticket voor drie maanden. En hoe is dat dan verder gegaan? Ja, toen ben ik uh, teruggegaan naar huis. En toen kwam ik uh, nou, thuis bij mijn ouders. Ik woonde nog thuis, ik was 22. Mm -hmm. En uh, ja, toen moest ik geld gaan verdienen. En ik zei, ja, ik ga terug. En mijn vader zei, ho ho, doe maar rustig aan. En uh, nee, ik zei, ik weet het, ik wil gewoon terug. En ja. ik, uh, dit, dit smaakt naar meer, ik wil gewoon langer weg. Ja. En... Uh, ja, dus toen ben ik gewoon heel hard gaan werken en ik had uh, 5000 euro nodig of tienduizend gulden toen nog uh -huh. voor een DTS. Een uh, DTS is een uh, disciple training school, ja, ja. Een, tra een trainingsschool die je dan nodig had ook uh, toen de tijd. Nu hebben ze een ander programma, uh -huh. maar uh, toen moest je gewoon langer, uh, dan, als je langer dan uh, drie maanden wouden, moest je dat volgen. Ja. Nou ja, daar had je gewoon uh, wat geld, dat moest je ook allemaal zelf bekostigen. En ik had gewoon niks, want ik was student. Dus ik had, ik geloof, 200 euro, of 200 gulden toen nog op mijn rekening. Dan is uh, 10.000 gulden wel heel veel. Ja, ik dacht ook dat het gaat nooit lukken. Maar ze zeiden aan boord, ja nee, dat is, en daar begint je geloofsavontuur ook. Nee, je zal zien, als God dat wil, dan ga je dat geld krijgen. Nou, en zo is het ook gegaan. En hoe is dat dan gegaan? Want dat is gewoon keihard werken, maar ook gewoon heel veel krijgen. Gewoon van mensen toegestopt krijgen. En uh, zonder te vragen, hè, dus gewoon echt veel krijgen. Dus in drie maanden had ik gewoon 10.000 gulden. Dat is wel nou ja, dat... een heel bijzonder... Uh... Ja, dus ik had het ook op de kop af. Ik had zeg maar op de dag dat ik de inentingen nodig had, had ik het uh, precies het geld van het bedrag van de inentingen. Ja. Echt, echt gewoon precies. Nou ja, dat soort verhaal hoor je alleen van een ander. Maar ik, het, je het ik maakte het wel zelf mee. Nou ja. Ja. En je geloof is daar ook echt door gegroeid? Ja, ik, ga, ik heb nu ook... Uh, ja, je, je, je heel gek. Je maakt altijd wel weer zorgen over geld op een of andere manier. En mm -hmm. tegelijkertijd maakt me dat ook niet. Want ik weet, God die verzorgt het altijd wel weer. Ja. Dus waarom maak je je eigenlijk zorgen? Ja. Als je merkt altijd wel weer dat God gaat zorgen. Mm -hmm. Als jij maar gewoon naar hem richt, zeg maar. Ja. Ja, dus via Mercy Ships... En... Toen is het gestopt. Uh, is dat omdat jullie elkaar ontmoeten? Nee, nee. Ik ben toen nog, uh, ik heb daarna nog acht jaar op kantoor gewerkt. Okay. Ja, toen was Sham inmiddels. Uh, nee, toen werkte jij er ook nog. Ja, ja, ja. Heb, uh, volgens mij toen uh, heb ik daar twee jaar gewerkt. Ja, anderhalf jaar, jaar toen ik ja. nog kwam. Ja. Ja, ja. Ja. En toen uh, moest hij gaan stoppen vanwege ook tekort aan support. Nou ja, dan zie je ook. Ja, toch uh, die praktische zaken die leiden ook uh, weer tot de besluit om dan te stoppen. Ja. En voor mij uh, was het nu ook gewoon, uh, ik merkte gewoon, het is gewoon tijd, het, net of het doodloopt zeg maar. Ja. wilde ook heel graag aan boord samen en dat is ook niet meer gelukt. Dus dan denk je, ja wat is er aan de hand, Waarom, wat moet ik nu gaan doen? ben je dan bij de hoop terechtgekomen? Solliciteren. <laughs> nee, mijn moeder was al jaren vrijwilliger bij Chris. Ja. Die is adviseur daar, zeg maar. In het noorden van Nederland dan. Ja. Dus zij komt één uh, keer in het jaar hier misschien op een vrijwilligersdag. Mm -hmm. En uh, ze hield er nooit van om alleen te gaan. Dus uh, dan ging ik mee. Dus ik ben twee keer mee geweest. Toen ik helemaal niet bij Chris werkte, maar dat mocht, ik mocht gewoon mee. Ja. En Chris is het... Uh, kinder en jeugdwerk van de hoop, ja. even voor de, de luisteraar. Ja, ja. ja, dus dat, uh, dat viel uh, sinds kort helemaal onder uh, de hoop. Mm -hmm. En uh, ja, toen dacht ik oh, misschien is ze hier wel een vacature. Want ik wist gewoon, ik moet, uh, ik moet wat anders hebben, ik moet ook betaald werk hebben. En uh, toen ondertussen is Sham uh, vrijwilliger geworden in uh, maart of zo? Ja, dat was dit jaar? Wel, ja. Maar ja. dit jaar, dat was uh, ietsje eerder. Ja, ja, en dan moet je allemaal ja. eigenlijk vertellen waarom hij, <laughs> hij dat. Uh, ja, weet <laughs> ja, je. Jij dan, was het eerst bij de hoop. Ja, ja, en het is wel grappig nu ik aan, uh, aan, aan terugdenk, want het is eigenlijk op dezelfde manier gegaan als met uh, Murschips. Ik zat weer achter de computer, weer met Google. Ja. En dan op zoek van: uh, nou, waar kan ik nu terecht? En uh, toen uh, zag ik een vacature op de op de hoop site. Mm -hmm. uh, in, de, in de media, radio en tv. Nou ja. ja, dan heb je het weer affiniteit met ICT en, ja. uh, en techniek. En uh, nou, ik heb die advertentie toen bewaard. Uh, want ja, op dat moment had ik eigenlijk uh, iets te druk en ik dacht van nou, als ik ga, dan ga ik er uh, voor 100% voor. Ja, en dat kon op dat moment. En niet. ja, uh, voor mezelf eigenlijk niet. <coughs> En uh, ik had dat bewaard en uh, op een gegeven moment toen uh, ja, de tijd daar was, uh, dacht ik, hey, wacht eens even, ik was op zoek en ik heb die advertentie. Dus ik haal hem weer uh, tevoorschijn en uh, ja, toen uh, hier naartoe uh, gebeld geloof ik voor een, uh, ja, voor een intake, voor een afspraak. Ja. En uh, zo is het begonnen, eigenlijk een beetje op dezelfde fiets. En je bent dus nu vrijwilliger in de studio waar wij nu op dit moment zitten. Waar we nu uh, met z'n allen in zitten, ja. ja. <laughs> Je bent vrijwilliger en ik begrijp dat je daarnaast nog een fulltime baan hebt. Ja, in, in dit geval is het dus echt uh, nog steeds een fulltime baan. Ja. Uh, ik werk vier dagen. Uh, daarvoor uh, doe ik dan uh, negen uur op een dag. Ja. <coughs> dan mis ik dus eigenlijk vier uur. Want je uh, werkt 40, 40, ja, ja, je werkt ik 40 uur. Ja, je eigenlijk 40 uur, uur. uur uh, ja, werken. En die vier uren die ik dan mis, dat, uh, ja, dat is een stuk van mijn, uh, van, ja, van mijn vakantiedagen. Die stop ik daarin. Zodat ik dan weer 40 uur... Uh, ja, Inlever qua werk. Als ja. toch... ik uh, hier kan zijn op vrijdag. Dan wil je toch wel heel erg graag vrijwilliger zijn als je zelfs je vakantie joh, ervoor gaat inleven. Uh, nou, niet zozeer heel graag vrijwilliger zijn. Want het liefst ben ik niet vrijwilliger. Het liefst word ik betaald door de hoop. <lacht> dus uh, dit is gelijk een oproep van uh, jongens. <lacht> ik ben er. Ik uh, werk liever gewoon normale acht uur. Mm -hmm. Maar uh, ja, er zit denk ik iets meer achter. Ik uh, vind het gewoon geweldig uh, sowieso wat de hoop doet en waar het voor staat. Maar, uh, en waarom, ik, wat, wat vind je dan zo geweldig? Um, ja, al het werk. Uh, al die veranderingen die mensen hier echt uh, ondergaan. Mm. En, uh, ja, God leren kennen op uh, hele bijzondere manieren. Uh, ja, nu ik ook in de studio uh, werk, uh, radio en tv. Uh, hoor ik dat soort verhalen meer en meer. Ja, ja daar word je gewoon enthousiast van. En ja, het is gewoon fantastisch om daar uh, ja, bij te mogen zijn. Yeah. Op die manier. Ja. En als je uh, wat voor... Ja, wat voor ervaringen doe je hier dan op? Is het dan gewoon puur van dat je luistert naar de verhalen die wordt opgenomen? Of heb je ja. zelf ook te maken met de mensen die hier zijn opgenomen? Uh, nee, dat niet. Uh, ik doe geen ervaring op, zeg maar, ja, qua werk of, uh, of wat dan ook. Maar uh, ja, het meedoen hè, met, met het hele gebeuren, dat is sowieso leuk. Maar ja, je wordt toch een positief gesticht door de verhalen die je hoort van anderen. Ja. En dat is heel bijzonder. Ik uh, kan nog de eerste dag herinneren toen ik hier werkte. Ja, ik, uh, ik wist niet wat ik hoorde. En in, mijn, in mijn eigen werkomgeving, zeg maar, ja, dan hoor je dat, al, dat soort verhalen niet. En ik kwam thuis en ik vertelde dat Geertje van, nou, dit is toch zo fantastisch, zus en zo. En uh, ja, je raakte daardoor eigenlijk ook erg enthousiast. Ja, je werkt, en ging je werkt ook eigenlijk... met gasten, hè, ook wel. Je ontmoet, ja, je ontmoet ja, je ook je al gasten. Natuurlijk. Gasten, dat zijn ja. de cliënten, zeg maar, die er ja. opgenomen zijn. Ja. Ja. Ja. En, en zo kwam ik eigenlijk iedere vrijdag thuis. En ja, dat werkt natuurlijk aanstekelijk. ja. Ja. En, en Geertje, jij had dus al, door je moeder, uh, was je hier al een paar keer geweest. Ja, ja. En Sham heeft jou dus dan nog verder enthousiast gemaakt. Ja, en ik kende ook wel mensen die hier opgenomen zijn geweest en zo. Maar uh, ja, ik dacht ook van, uh, hier hebben ze wel in ieder geval uh, betaalde vacatures, zeg maar. Dus want dat speelde bij ons ook een rol. Sinds we getrouwd zijn, is mijn support bij meerships gewoon ook helemaal weggevallen. Ja. Dus ik moest ook wel iets uh, betaalds uh, zoeken. Mm -hmm. En uh, ik heb dus maatschappelijk werk gestudeerd. En, uh, maar ja, ik had er nooit zo'n vertrouwen in dat ik daar nog genoeg... Uh, ...kennis voor had om hier te kunnen werken. Ik dacht, dan moet ik eerst wel wat cursussen doen... Nog ...om het op te vijzelen. Ja. En dat bleek dus... Uh, ...ja, echt uh, makkelijker te zijn... ...dan ik dacht, zeg maar, omdat ze ook keken naar de ervaring... ...die ik bij Meurships heb weer. In ja. Teamleiderschap en teams... met uh, ...heel veel met mensen werken natuurlijk. Mm -hmm. Ja en wat doe je nu bij De Hoop? Ik ben nu groepsbegeleider, dus uh, ja, eigenlijk sta je op de groep. Ik ben bij Kompas, um, uh, vooral bij de Kompas. Ik werk ook bij uh, de brug wel af en toe. En dat is uh, eigenlijk met de groep uh, bezig zijn, uh, zorgen dat... Kompas uh, ja, is de groep waar mensen binnenkomen. Dus, uh, de dus mensen die net opgenomen zijn. Ja, ja, ja, dus dan komen ze vaak nog of onder invloed binnen of, uh, of omdat ze teruggevallen zijn. En dan moeten ze eerst weer even rustig worden. En kunnen ze nadenken over het vervolgtraject waar ze ja, echt de behandeling in gaan. Ja. En hoe is dat om dan te, te werken met mensen die, uh, nou net wat je zelf zegt, die misschien nog onder invloed zijn of... Uh ja, is het... Die nog helemaal aan het begin staan, zeg maar. Ja, ik, ik leer gewoon elke dag heel erg veel. Mm. Ik ben natuurlijk nog maar net begonnen, een paar maanden. Maar uh, ja, het is gewoon enorm leuk. Ik, uh, je staat heel dicht bij de mensen. Je kan er echt voor ze zijn. Uh, je kan ze echt bemoedigen om uh, vooral door te blijven gaan. Het uh, is gewoon hartstikke leuk. Oh, ja. ik, uh, ik vind het heel inspirerend om ook te zien hoe de gasten zelf, hè, we noemen ze dan natuurlijk gasten, hoe ze met elkaar omgaan. En als mm -hmm. iemand dan uh, denkt van nou, ik gooi de handdoek in de ring, dat dan al die andere gasten erbij zitten van... Uh, nee, blijven, al hier blijven doorgaan. Dus de, de, de cliënten onderling die stimuleren ja, elkaar echt. Ja, dus dan zie je ook weer dat die groepsbehandeling daarin al heel belangrijk is. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik vind het heel erg leuk. Mooi. En ja, hoe is het dan om zo nadrukkelijk te werken in het, in het Koninkrijk van God in feite? Hoe, uh... Ja, dat is, natuurlijk, dat is toch heel bijzonder dat je gewoon in je werk eigenlijk... Uh, je geloof moet gebruiken. Ja. Dat, uh, daar maar, kom ik ook wel eens mee thuis. Ik zeg van ja, ik, ik moet gewoon, uh, ja, ik, wil, ik, moet, ik kan gewoon aanbieden dat ik voor iemand mag bidden. Ja. Ik moet de dagsluiting leiden. Dus uh, je moet gewoon uit de Bijbel lezen af en toe. Ja. Dus als ik het zelf in mijn eigen vrije tijd niet goed doe, dan uh, ja. doe ik het in ieder geval op mijn werk. Maar nou, ja. nou, dat is toch heel bijzonder. En ja. uh, uh, Ervaar je dan ook dat, uh, dat de heer je daarin leidt? Of? Hoe, hoe, ja. hoe moet ik me dat voorstellen Ja heel sterk Ik was heel, eerst heel onrustig Elke keer als ik hierheen kwam was ik heel zenuwachtig ook om te werken Want het is gewoon best wel spannend Je uh -huh. draagt zoveel uh, op je bordje Je hoort ook heel veel verhalen natuurlijk Niet dat ik het heel erg mee naar huis neem Maar gewoon wel dat ik uh, ja, dacht van hoe ga ik daarmee om Of heel veel regels die je niet kent En uh, uh -huh. dat uh, ja, gasten je ook kunnen uitproberen Natuurlijk best wel vooral in die beginfase ja. Als je het allemaal zelf nog van, niet precies uh, weet dan, ja, uh -huh. ja dat ze echt wel uh, Natuurlijk de weg en even omheen proberen uh, Te vinden en dan uh, ben je ook best wel eens even onzeker. Ja. En dan, uh, ja, dan bad ik gewoon, uh, jij wilt me deze dag, deze uren in ieder geval doorheen helpen. En dan merkte ik dat gewoon ook. Dan was er altijd weer of een goede collega die me net even verder hielp. Of uh, ja, dat ik gewoon een hele goede rustige dienst had. Ja. En dan, uh, ja, zo heb ik dat heel vaak uh, ervaren tot nu toe. What is it En Sham, jij je hebt dan minder te maken met cliënten... ...maar ja. heb je ook echt het idee dat je werkt in het Koninkrijk van God? Ja, absoluut. Zeker. En hoe ervaar je dat dan? Um, um, ja, je, je voelt je toch... Uh, ...meer of meer uh, in, in een familie terecht. Uh, hè, dat je terechtkomt in een familie. Als ik dat vergelijk met mijn werk... Um, ...ik werk uh, voor Amerikanen... ...en die hebben het ook altijd zo van... Uh, ...praise the Lord, hallelujah. Uh, maar dat is dan toch anders... En hoe nee? is het anders? Ja, dat, dat, dat, ja, daar kan ik eigenlijk mijn identiteit niet kwijt. Ik, ik kan wel zeggen dat ik christen ben en dat ik geloof. En hun zeggen ook van ja, ik geloof. En, uh, maar hier kan je dat gewoon... Ja, op een of andere manier voel je je gewoon thuis. En, en dan weet je gewoon van ja, men begrijpt elkaar. Ja. Je, je deelt dezelfde passie. Uh, dezelfde uh, basis heb je eigenlijk allemaal. Ja, en, en dat voelt uh, ja, toch heel anders. Ja, ja. mooi. Ja, zeker. Als ik jouw naam zo hoor, uh, dat klinkt niet echt als een heel Nederlandse naam. Heb je, heb je ook een christelijk achtergrond? Of? Um, nee, uh, we zijn niet christelijk opgevoed. Uh, we hebben een Hindoestaanse achtergrond. Mm -hmm. Maar ja, daar hebben we eigenlijk ook uh, nooit iets mee gedaan. Althans, uh, nooit serieus. Nee, dus je bent helemaal niet gelovig in wat voor geloof dat ook opgevoed? Nee, nee, absoluut niet, nee. En hoe is dat veranderd? Uh, dat is eigenlijk uh, mijn vader, die is eigenlijk de aansteker geweest. Oké. Okay. <laughs> ja, uh, hij is eigenlijk als, uh, als eerste tot bekering gekomen. En we zijn in een gezin van zes opgegroeid. Dus zes twee, kinderen? Nee, sorry, een gezin van vier, okay. met z'n zessen. Ja, ja. En um, dat is eigenlijk zo door, door het gezin doorgegaan, waarvan ik eigenlijk de laatste was die tot bekering kwam. Dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Daar wil ik graag, graag eens wat meer over. Hoe, hoe is je vader dan in de eerste instantie tot bekering gekomen? Uh, dat was vrij resoluut. Dat uh, was uh, ja, binnen... Ja, binnen no time was hij tot bekering gekomen. Ja. Hij, uh, hij ging uh, toevallig... Hij was altijd uh, wel gefascineerd... Uh, we woonden toen in Den Haag. Even dan we dan ja, ja. toch helemaal terug. Woonde in Den Haag. En hij was altijd gefascineerd uh, door de vlaggen die hij zag van uh, Johan Maasbach. Ja. Um, en hij zei, ja, ooit zal ik thuis een keer naar binnen gaan kijken wat er gebeurt. En uh, dat deed hij dus ook. En hij hoorde de boodschap. En ik weet nog dat hij zegt, ik begrijp er helemaal niets van. Ik weet niet waar het over gaat, uh, wat zeggen die mensen. Maar ik voel wel dat ik naar voren moet gaan. En dat deed hij dan ook. Naar voren en... gegaan toen er een uitnodiging ja, was van. Precies. Ja, precies. Ja. En uh, dat deed hij dan ook. En eigenlijk was dat ook uh, direct zijn uh, bekering. En uh, hij is dan echt uh, 180 graden gedraaid. was ook gelijk klaar. En hoe ja. oud was hij toen toen dat gebeurde? Toen, uh, uh, uh, hoe oud ik was? Ja, toen op, de, op het moment dat je denk vader tot Ik denk een jaar gegeven. of 18, ja. Dat is nog, nog relatief jong. En je woonde nog thuis ja. op dat moment? Ja, we woonden met z'n allen nog thuis, ja. Oké. Okay. En wat vond je ervan? Uh, ja, prima. Dat moet je zelf weten. Maar He? ging je vader zich ook anders gedragen toen hij... Die... Nou, ik zag duidelijk dat hij uh, anders werd. Hij ja, ging en, stopte uh, ook met roken. Ja, hij, hij dronk, hij rook en uh, rookte. En ja, weet je. Uh, en dat deed hij gewoon niet meer. Hij was ook ziek. Hij zat echt uh, zwaar aan de pillen en alles. En ja, joh, hij kwam terug. En letterlijk, alles ging de vuilnisbak in. Ik heb het niet meer nodig. Dat is dat heel dat... radicaal. Ja, dat is echt absoluut <laughs> radicaal. Ik weet nog dat mijn moeder er, ja een beetje schater lachte, lachte van ja, nou dat zal wel. Uh, morgen staan ze er weer. Ja. Maar nee hoor, tot, uh, tot op heden uh, nooit meer. Ja, ja, ja. Het karakter van zijn vader is ook zo, hè? Ze ja, ja, uh... bij een paar ja of nee. Hè? nee. En, uh, en ja. Geen misschien. Nee, absoluut niet. Ja. Ja. Ja. En wat deed dat in jullie gezin dan? Uh, ja, dat komt toch uh, langzaam kwam daar toch een bepaalde beweging in. Uh, uh, op dat moment ja, merk je er zelf niks van. Hè? Maar dan als ik uh, de verhalen van mijn vader zeg maar, uh, terughaal, ja, Die was dan echt vanaf dag 1 al bezig om uh, te bidden voor zijn vrouw en zijn kinderen. En uh, had ook een speciaal plekje in huis. Uh, waar hij echt uren zat te bidden. En uh, ook uh, ja, aan het vasten was. En soms ook wel dagen. Ja. Om uh, ervoor ja, te zorgen dat ja, wij toch ook aangeraakt worden op de manier zoals hij werd aangeraakt. Hij wilde per se dat jullie ook... Absoluut, uh, ja. En wie was de volgende? die? Um, mijn broertje en mijn zusje. Die, uh, de twee jongsten, zo maar mm -hmm. te zeggen. Die, die kwamen daar eigenlijk ook een beetje mee in aanraking. Mijn vader nodigde ze uit voor een, voor een jeugddienst. En mee naar de kerk. En nou ja, dat, uh, dat begon eigenlijk ook uh, bij hun te werken. Daarna kwam uh, mijn ander broertje en mijn moeder ook eigenlijk. En ik was gewoon uh, vrij koppig. Ik dacht, nou ja, wat een onzin, dat Dwaars. heb ik allemaal niet nodig, dwars en zo, <laughs> weet je wel. En ja, bij mij heeft dit heel lang geduurd. Ja. En wat, heeft, wat is er dan uiteindelijk toch gebeurd? Ja, weet je, ik ben heel koppig, zoals <laughs> Geertje zegt. Dus uh, er moet echt wel wat gebeuren. Ja. Ik weet nog dat ik... Ik ging dan ook wel mee naar uh, de diensten die ze bezochten. En er was een uh, dienst in, uh, van uh, Maasbach ook in, uh, in het congresgebouw. En daar zaten we met z'n allen in een rij. En er werd de uitnodiging gedaan. Nou ja, ik had zoiets van, nou ja, goed, daar gaan we weer. Uh, volgende Jij hoofdstuk. ging niet. Nee, ik ging niet. Maar uh, dat was wel heel bijzonder. Uh, ik hoorde toen echt van, uh, sta op. En daar schrok ik van. Want ik dacht, ja, dat is mijn broertje of zo. Dus ik keek uh, uh, naast me. En uh, ja, mijn broertje was gewoon aan het bidden. Ik dacht, nou, nou whatever. Hè? En uh, later hoorde ik het weer. Maar nou, iets, iets vermer. Sta op. Ik dacht, nou, dat is mijn ander broertje. Dus ik kijk de andere kant. En ik kijk een beetje zo in de rij. Nee, dat is niemand. Ja, toen begon het echt wat te bonzen. Van, uh, ja, wat gebeurt hier? En uh, voordat ik het door had, uh, hoorde ik het weer. En... Uh, ja, ik had het zelf niet eens in de hand, maar ik stond ineens op. En toen? Ja, en, en dat was denk ik ook wel mijn trots. Om, om die stap te kunnen maken. Ja. Van, ja uh, alles of niets en uh, je te geven. En dat had ik gewoon nodig. Want waarschijnlijk had ik het zelf niet gekund. En God mm -hmm. weet dat. Ja, en die pak je dan bij je kraag niet niet uh, trek je uh, zo uit die je Die zorgde er wel voor. Ja, en, uh, ja, ik merkte ook dat ik op dat moment ook direct aan het veranderen was. Er kwam een bepaalde rust in me. Terwijl ik eigenlijk, ja, mm, eh, ik deed niks bijzonders. Ik rookte niet, ik drinkte niet, ik was niet aan het feest of wat dan ook. Maar dan kwam zo'n liefde over me heen. Denk ik dacht, ja, dit is al heel echt, ja. Dan er nou weer heel emotioneel ja. op. Ja. Hoe oud was je dan? Denk een jaar of 22. 22. Dus je, hebt, je vader is vier jaar aan het binnen geweest om... Uh... Ja. ja, die kunnen dat wel volhouden, volhouden hoor. Ja, als dat, dat het moet doen ze dat jaar. dat, dat, dat uh, ja... ja. Het lijkt me wel een prachtig voorbeeld om iemand te hebben die zo... Ja, ja. Zo radicaal kiest, maar dan ook ja. uh, zo bid. Uh. Ja, ik heb ook respect voor ze. Echt, ze uh, zijn fantastische mensen. Ja. Ik zie ze nu bijna 17 jaar uh, vrij uh, onregelmatig. In die zin van, uh, ze zijn ook zelf uh, zendelingen. Oké. Okay. In uh, India. Uh, runnen daar een weeshuis. So. En één keer per jaar, dan uh, komen ze ook uh, naar Nederland om hun kinderen en kleinkinderen te uh, mogen ontmoeten. Ja. Ja, dat is dan ook weer zo'n... Uh, uh, opoffering van uh, hè, dan heb je het over één dag in de week, wat ik dan doe ja. maar ja, zij schenken gewoon hun hele leven met uh, alles erop en eraan we hebben alles hier aan. opgegeven ja, en zijn weggegaan niets aan schrift is de luister van... Uw schijn is onovertroffen en u hoort zo nooit te gaan. Uw waardigheid onwrikbaar, eeuwig blijft uw trouw bestaan. Onweerstaanbaar is uw liefde, uw genade ongekend. Heer, u bent onbeschrijfelijk, want u bent wie u bent. U bent Beneden eindeloos mooi overstijgt wat een mens ooit heeft gezien gehoord bedacht. En wat ben jij gaan doen, van, oh, je, bent, je komt tot geloof, en, en dan? Want... Ja, uh, wat dan? Um, ja, dan groei je er gewoon in, en dan uh, ben je gewoon ja, actief uh, zoals ieder ander eigenlijk, uh, in de kerk, met ditjes en datjes, en uh, ja, je groeit en je wordt volwassen daarin, ja. ja. Maar had jij ook uh, zo, uh, want je zei van, nou ik, uh, ik rookte niet, te drinken wil allemaal wel mee. Mm -hmm. Maar heb jij ook bepaalde echte radicale keuzes daarin gemaakt? Of, uh, of wat je, ja, yeah, hoe, hoe ging dat? Uh, hoe bedoel je precies? Um, van, nou ja, van dat je echt dingen anders ging doen op dat moment. Uh, ik kan me voorstellen, als je helemaal niet geloven opvoedt en je bent opeens, je bent opeens christen... Yeah. Nou, ik ging niet... Uh, ja, ik, ik had niet, niet een losbandig leven. Nee. Dus uh, ik hoefde dat ook allemaal niet te laten, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ja, je, je merkte wel dat je leven aan het... Ja, dat was gewoon veel rijker. Hè? Uh, ik had altijd vragen over van... Wat gebeurt er na de dood en dat soort zaken. En uh, hoe gaat dat eruit zien? Ja, daar verander je dan in. Je ja. weet van, nou ja, dat zit dan wel goed. Hè? Ja. En, uh, dat komt goed en uh, er is hoop. Er is ruimte, er is plek. Ja. Ik ben niet alleen. En ja, je bouwt je relatie met God... En uh, ja, en daar ervaar je natuurlijk ook van alles in. Ja. En nu jullie zijn uh, getrouwd, ja. uh, wat voor, voor, voor, voor plannen hebben jullie samen uh, om nog te gaan doen? Ja, dat is Want wel nu... grappig. We hebben beide wel toch, ja, misschien is dat de verandering die, uh, die God dan in je inlegt. Uh, we hebben wel beide de, de, ja, de passie om uh, iets te mogen betekenen van anderen uh -huh. en in het ergste geval, om het zo maar te noemen <laughs> eigenlijk is het misschien ook wel een zegen. Uh, als dat zending is uh, ergens in uh, ver dan, dan ja dan, dan ook, ja. dan gaan jullie gaan ja, dan gaan we ook, ja, ja dat op dit moment hebben we doen. nog niet dat idee dat we nou gelijk weggaan maar ja. uh, we hebben, daar staan we wel voor open dat idee hebben we wel, maar ja. Ja, dus jullie ja. hebben voor de rest dan geen concrete nee, nee. nee, voorlopig is dit ook heel bijzonder om hier te werken. Dus ja, dan denk ik, uh, misschien is dit wel voorlopig wat het is. Ja. En, en dat is ook goed. En trekt Afrika je dan niet? Uh... Ja, ja uh, Afrika zal mij altijd trekken. Dus dat zit uh, al heel diep in mij. Maar ja, tegelijkertijd, Sam komt dus uit Suriname. Uh -huh. Dus en ik kan me ook voorstellen, nou ja, de hoop werkt in Curaçao en Bonaire. Dus ik kan me voorstellen dat de Heer ons ook op hele andere paden leidt. Uh, ja. Je weet het niet. Ja. Maar goed, we zijn wel in Zuid-Afrika vorig jaar dan ter orientatie geweest. We wouden eerst naar het schip van Meurschips, dat liep dus dood. Uh -huh. ja, toen dachten we dan is dat uh, klaar. En uh, toen zijn we bij vrienden op bezoek geweest in Zuid-Afrika. En die hebben daar uh, weer een kinderwerk opgestart in de Sloppenwijken. En daar zouden we heel graag uh, ook verder willen helpen. Maar we weten niet of dat uh, uiteindelijk nog eens een keer echt gaat gebeuren. Ja. Dus tot die tijd uh, proberen we vanuit Nederland gewoon wat te doen. Ja. En Wat doen jullie dan vanuit Nederland? Nou, Ik ga in ieder geval voor hun uh, vrijwillig ook wat... Uh, ik werk zeg maar hier voor de hoop en dan daarnaast vrijwillig voor hun. Ja, je en precies andersom. Anders ja. ja, ergens anders ja, dan ja, vrijwillig voor de, nu de hoop. ik er pas bij stil <laughs> dat het precies andersom is. Ja. Ja. Ja, maar goed, daardoor hebben we wat tijd, zeg maar, vrij, uh, ook wat ruimte. Ik werk dan als opperpoeler, dus ik moet wel zorgen dat ik genoeg uh, werk ja. uh, om inkomsten te houden. Maar wat ik dan uh, aan tijd overhoud en aan uh, financiële ruimte, daardoor kan ik uh, vrijwillig voor hun werken. En mensen sponsoren mij soms ook. Dus ik heb ook mensen die mij sponsoren, zodat ik ook die tijd kan uh, vrijmaken. Ja, en wat voor vrijwilligers dan, werk doe je uh, dan oh ja, Presentaties uh, ga ik dan voor ze doen op scholen en uh, in kerken. En daar ben ik nu eigenlijk uh, ja, een beetje aan het plannen. Mm -hmm. dus, uh, en misschien dit soort dingen zoals radio interviews of uh, wat dan ook maar. Ja, om ja. te vertellen over het werk wat je doet. Ja, ja het misschien... werk wat zij doen en dan ook uh, ja, mensen daarbij te betrekken. When the world rests on her shoulders, the four walls closing in, she'll close her eyes. Oh, it's not like she was being younger. Though she never was in Vogue magazine or auntie. Waar ik nog wel heel erg nieuwsgierig naar ben. Um, en jullie, jullie vertellen allebei: jullie laten, je leiden door uh, God. En nou kan ik me voorstellen. Ja, dat dat voor sommige mensen. Dat, dat best wel een beetje vaag klinkt. Zo van. ja, hm. leiden door God. Want je krijgt geen briefje uit de hemel? Soms, soms wel, soort soms van. van. Ja. Ja. ja, soms is het heel duidelijk wat je. Wat, maar dan moet je wel volhouden en bidden. en ook echt vertrouwen dat God antwoord kan gaan geven. En hoe, hoe, hoe kan dat heel duidelijk zijn dan? Nou, zoals bijvoorbeeld. Uh, uh, nou ja, we hebben dat ook heel erg met ons trouwen ervaren. Dat, dat we gewoon heel, heel graag willen weten van, is dit wat God voor ons heeft? Ja. En... Uh... Ja, dat, ik, dat, dat we gewoon allebei echt uh, op verschillende manieren... dezelfde teksten kregen. Dat, gewoon heel, dat het gewoon niet meer toevallig kan zijn. zijn. Maar echt, teksten uh, van dat iemand anders... ...jullie met dezelfde ja, bijbelteksten komen of zo? Ja, en dan mensen die helemaal niks weten van de situaties waar je in zit. En dat je ook... Uh, ja, we hadden gewoon grote levensvragen daarover. Mm -hmm. En uh, dat je dan echt... Uh, uh, post krijgt uh, met dezelfde tekst en dat iemand anders uh, opbelt en zegt dezelfde tekst, dat hij die tekst in gedachten al kreeg, dat je echt denkt, nou dat is gewoon, uh, en dan dat er in zo'n tekst dan ook heel precies staat van dit is waar we mee bezig zijn, ja. nou, dat is nog een heel verhaal op zich dat is nog vijf jaar verder maar, okay. maar goed, het, ja en dat hebben we ook ervaren toen we in uh, Zuid-Afrika waren, dat we echt, uh, nou weer voor gebeden hadden van, hier wilt u ons Laten zien dat dit echt zo is. Ja. Dat wij echt hier uh, iets nog verder mee moeten. Want anders had ik dat nu vrijwillig ook niet gedaan. Nee. En dan uh, dat dan uh, weer iemand met diezelfde tekst aankomt sjouwen. en dat je denkt: ja, die krijg ik dus nooit. Ja. Dat is gewoon uh, Jesaja 43, uh, vers 1819. Nou, dat krijg ik niet zomaar. Uh, Nee, Bijbel. Toe nee de Bijbel is een dik boek en dat ja. is het wel heel toevallig. Als ja. steeds en ik hoor hem eigenlijk komt. nooit. Dus, uh, okay. dus dan weet ik wel van, nou, dat zijn voor mij wel briefjes uit de hemel. Of, uh, en kun je zo uh, citeren wat er staat in je Jezije 43, 18, 19? Uh, zie, ik ben iets nieuws begonnen. Uh, het verleden is voorbij. Heb je het nog niet gemerkt? En dan. Weet jij het nog verder? Zoiets, ja. ja zo, <laughs> dus het is zo al een hele prachtige <laughs> ja, tekst. Ja. Dat was voor mij heel erg van, heb je nog niet gemerkt? Ik ben al begonnen met iets nieuws, ga maar gewoon in je gang. Vertrouw maar, dat komt Ja, vertrouw maar, ik ben wat nieuws begonnen. Nou, ja, maar zo is God natuurlijk ook. Ja. Als je echt wil en, en je vraagt er ook echt om, ja, dan ja, waarom zou God niet antwoorden? Nee, hij is al machtig. Hij, ja, uh, hij vindt wel een manier om. Uh, Absoluut. Het duurt geven. misschien ja. soms veel langer dan we graag willen. Ja. Maar ja, het is uh, en dan, dan denk ik weer aan mijn ouders. Ja, als die dan vier jaar bidden voor ons ja. en zes jaar uh, bidden voor uh, bijvoorbeeld de genezing van mijn broer en mijn broer uh, wordt genezen, ja, denk ik weet je, ja, ja. ja. maar oh, het duw. is wel, het is, uh, dat mensen thuis ook wel realiseren het is niet zomaar even, kijk, ik ben uh, over dat trouw en zo echt vijf jaar bezig geweest dus ja. ik bedoel, het is niet zo van, oh we bidden en dan de volgende dag heb ik antwoord dus nee. moet je ook gewoon heel lang doorbidden echt gedeeld uh, ja. en ik had het ook echt opgegeven dus dat, wat dat betreft is het dan gewoon ook echt een geloofsreis ja. en niet ja. zo simpel als mensen denken nee. ik bedoel, dat geld die 10.000 uh, gulden ik was daar echt niet gerust op. En toch gebeurt het dan. Ja. Maar uh, je maar dat is dan er heel wel heel veel strijd wel. Maar dat is dan wel heel frappant. Dat dat dus eigenlijk heel snel gaat in een paar maanden. Ja. En op sommige dingen, zoals een genezing, ja. wacht je vier, vier ja. of zes jaar. Ja. ja. ja. Oké, okay, nou, dat snap ik ook niet altijd. <laughs> dat, is, ja. uh, dat is een ja, daar kun je inderdaad nog een heel programma over, uh, ja. over doorpraten. Ja. Ja. Oké, okay, voor nu in ieder geval heel erg hartelijk bedankt voor jullie prachtige vrouw. Heel veel succes uh, bij de hoop. En, en uh, ook de andere dingen waar jullie mee bezig zijn. Wij zijn aan het, aan het eind gekomen van deze uitzending. Bent u nieuwsgierig geraakt naar het werk van de hoop. Kijkt u dan eens op www.dehoop.org U kunt ook bellen met het informatiecentrum van De Hoop dat is 078. 63 keer 1, 3 keer 2. Ik herhaal 078. 63 keer 1, 3 keer 2. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.